Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dick de Hark met het NOS Journaal. Honderden werknemers van MSD, voorheen Organon, voeren vandaag actie in Den Haag. Ze bieden de politiek een petitie aan waarin ze vragen om steun en geld. Pharmaciebedrijf in Osschrapt ruim 2100 banen. Onder de werknemers is veel onbegrepen of over het ontslag... MSD maakt nog altijd winst en bovendien gaan er volgens de werknemers veel kennis verloren. Ze vragen de politiek om geld voor een campus waar innovatieve bedrijven door kunnen gaan met farmaceutisch onderzoek, zodat expertise niet verloren gaat. Op een woonwagenkamp in Breda is een jongen van 12 jaar doodgeschoten tijdens een schietpartij. De jongen zat gisteravond laat in een woonwagen waarop werd geschoten door vermoedelijk een aantal mensen. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in een ziekenhuis. Meer informatie over de schietpartij in Breda is er nog niet. De politie is begonnen aan een school, grootschalig onderzoek. Noord-Korea slaagt er niet in om zijn bevolking de meest elementaire gezondheidszorg te bieden. Ziekenhuizen opereren alleen overdag of bij kaarslicht vanwege tekort aan stroom. Amputaties en operaties gebeuren soms zonder verdoving en patiënten moeten zelf op de markt aan medicijnen zien te komen. Dat meldt Amnesty International na gesprekken met tientallen gevluchten Noord-Koreanen, mensen die contact hebben met artsen in het land. Het streng communistische Noord-Korea zegt dat de gezondheidszorg gratis is. Maar volgens de bevolking heeft het geen zin om naar een ziekenhuis te gaan zonder geld, sigaretten of drank voor de doktoren. Rond deze tijd landt op Schiphol de A380 het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. De Airbus zet voet aan de grond op de polderbaan. Het is voor het eerst dat een dergelijk toestel Nederland aandoet. De komst van de A380 trekt veel vliegtuigspotters en dagjesmensen naar de luchthaven. Die worden door Rijkswaterstaat via matrixboorden op de A4 gewaarschuwd om een auto niet op de vluchtstrook van de snelweg te parkeren. Om het toestel te introduceren is Airbus met de A380 bezig met een rondje Europa. Het weer wist een bewolkte dieren naar een bui. Temperatuur 20 tot 25 graden. Morgen wat lichte regen, maar ook zonnige periode. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het. <tied>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 van zon zee Zandvoort en zomrit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 What's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 Girl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 Zomer in Zandvoort. Vol de zomer. Ja. Op CFN.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 Van Zie